Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een jongen die vorig jaar in Servië tien mensen doodschoot op een school... hoeft niet zelf de cel in, maar zijn ouders wel. De vader en moeder van de 13-jarige hebben volgens de rechtbank hun kind verwaarloosd... en aan de openbare veiligheid in gevaar gebracht. De vader leerde zijn zoon met vuurwapens schieten... en zou zelf het moordwapen en de kogels in zijn schooltas hebben gestopt. De man kreeg 14,5 jaar cel, de moeder drie jaar... De schutter zelf is opgenomen in een psychiatrische inrichting. In Gaza zijn volgens Hamas zeker zeven mensen overleden door de kou. Het gaat om zes baby's en een volwassene, zeggen dokters tegen persbureau Reuters. Veel ontheemde Palestijnen verblijven in tentenkampen waar weinig beschutting is tegen de kou. Snachts koelt het in de Gazastrook af tot zo'n 10 graden, waardoor er een hoge kans is op onderkoeling. Bovendien staan delen van de kampen blank door hevige regenbuien.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 De Academie waarschuwt voor zware windstoten tot 90 km per uur. Ook op nieuwjaarsdag is het onstuimig. Daarom gaan ook een aantal nieuwjaarsduiken niet door. En dammer Jan Groenendijk heeft in Wageningen de wereldtitel veroverd. Hij won in de tweekamp tegen titelhouder Yuri Anikiev. De laatste reguliere partij en de barrage. De 26-jarige Groenendijk eindigde al drie keer als tweede op een WK-damme. Maar nu heeft hij dus eindelijk de wereldtitel. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. minimaal liggen tussen de 2 en 7 graden. Morgen op eerst dag overdag zo goed als droog. Maar s'avonds en tijdens de jaarwisseling kan het vooral in de noordelijke helft regenen. En aan de kust zijn dan zware windstoten mogelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertragingen Noord-Holland op de A10, Noord op te zijn bij Amsterdam... Er is een ongeluk gebeurd, de hoogte van Amsterdam-Tuindorp richting Diemen. Twee rijstokers zijn dicht, er staat twee kilometer file met tien minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij Play It Loud Underground. <laughs> Ik ben Sander Pietersen. En Marcel van kijken natuurlijk achter de knopjes vanavond. Hell yeah. Ja, vanavond even geen Ben van Rode. Nee. Die zit thuis helaas. Met zijn benen omhoog. Met zijn been omhoog. Ja, we yeah. hadden het al aangekaart uh, vorige week. En uh, ja, hij heeft zijn kuitbeen gebroken. Ben, uh, ja... Beterschap, ja, man. Beterschap. Ja, we missen je hier. Maar we hebben gelukkig een, een waardig plaatsvervanger gevonden in de vorm van zonder. Ja, ik uh, ben uh, erg vereerd, uh, ja. zou ik zeggen. Ja. Zeker, zeker. Je wordt ondertussen een beetje een vast uh, medewerker ja, hier. ook. toch? Algeven. Goed zeker. niet aan de pay, paycheck. Yes, yes. <laughs> we will. Nou, je hoorde natuurlijk uh, kennen we hier als Lekker ja. knallen. Ja, zeker. Een van de ja, weinige uh, death metal tracks van vanavond. Want ja. uh, hebben we hebben de nadruk meer gelegd op black metal. Ja, sorry, dat is toch meer mijn ding. Ja, nee, dat geeft voor niks. Ja, ja ik. Uh, het bij play it loud underground ja he? toch dus vooral death en black metal dus yeah. ja chaos horrific dat is het album waar het uh, op staat ja het laatste album van cannibal Corp. klopt ja alles wat uh, over de track of over het album. Nou, ik weet het Je, je kent niet zoveel... Uh, je nee, hebt het al ik al ben niet, niet zo op de van de Cannibal Corpse. Nee, niet de... De... Nee, ah. nee, helaas. Nou ja, is een van mijn favoriete bands. Cool. Ja, <laughs> gek op uh, Corpse Fish. Ja, nee, ik uh, vind de uh, Cannibal Corpse waren natuurlijk vroeger geband in het drie landen. Ja. ze zo waren. Ja, klopt, vanwege de hoeze. Ja, ja, en de teksten natuurlijk. Ja, allemaal zombies en ja. uh, bloed en ingewonden en weet ik dat wat allemaal. Ja, gore plaatjes, allemaal. Ja, precies. Maar, uh, maar, maar die vent zelf, ik vind hem zo geweldig. Ja. <laughs> Heb je hem wel eens gezien op YouTube? Ja, zo'n nek toch? Uh, ja, zo'n nek ja. natuurlijk. Maar ik bedoel ook, hij is helemaal gek op die. Uh, die grijpaut automatisch ah, ja, ja, dat klopt, ja. Ja, zij uh, gaat altijd die parken af. Dan no, no, doneert hij het volgens mij toch aan eh, naar en kinderen. Ja, ja, ja, hij is ja. heel erg begaan, ook inderdaad, met de kids. Ja. Maar uh, ja, hij vindt het ook gewoon leuk om te grijpen. Volgens dat mij heeft hij zelf ook een uh, aardige collectie thuis. Ja. En zijn gezin, uh, ja, ik zat even op zijn Facebookpagina te kijken. En uh, zijn gezin is ook wel gek op okay. uh, Disneyland. En uh, Grappig. allemaal beestjes uh, uit uh, automaten wel. Okay, cool, ja, cool, cool, cool. lachen. Dus ze uh, zit allemaal in de familie. Dan heeft een leuke dochter en zoon, geloof ik. Dus ja... Even te zijn, ja, wat hebben we verder nog in de planning vanavond? Ja, uh, een hoop black, hè? wat ik al zei. Een ja, hoop black. Ja, vertel. Nou ja, Eerst de volgende band. Het volgende bandje is Abyssic uit Noorwegen. Ja. Uh, die mensen een paar jaar geleden ontmoeten ook. Heel toffe mensen en uh, gewoon super muzikanten. Ja, wat zijn hun Een beetje doom metal. Doom. Okay. En die zangers staat ook met de contrabas En dan hebben ze live ook nog een bus. Ze staan met twee bassen yeah. op het podium. Oh wow. En dat ja, is wel heel vet. Ja, ik ken één dus ja. band die dat ook doet, volgens mij. Dat is de Lucifer Principle. Oké, okay, nooit van gehoord. Een gehoorst. death metal band uit Nederland. Oké. Okay. Die doen ook heel veel met uh, Contrabass, geloof ik. Met okay. cello's en dergelijke. Dus uh, zwaar geschud. Ja. Maar ik ben benieuwd. Het nummer duurt wel twaalf minuten. Dus uh, ga er lekker voor zitten. Kortste yeah. nummer van het album, overigens. Het is een album dat bestaat uit vier nummers. Hè? En het ja. langste nummer uh, duurt, geloof ik, een uh, half uur. En het kortste dus twaalf en een half minuten. Yes. Dan gaan we daar maar naar luisteren. Geen tijd te verliezen vanavond. Nee. <laughs> Volle playlist. Komt -ie. Loud. Yes. The yeah. Yeah. Een kwartiertje verder. <laughs> ja. Af, ruim een kwartier zelf. <laughs> Bijna 20 minuten. Nou, ja, lekker toch? Ja, zeker. Zeker vet. Allemaal wat hoor je muziek? Ja, dat sowieso, maar daar gaat het om. En wat hoorden we zojuist? Uh, dat was uh, Murg met Stravaan. En dat betekent de, uh, de, de, de, de spel, geloof ik. Oké. Okay. Dus uh, yes. Allemaal goed. Vette band uit Zweden. Uit 2019 komt die plaat. Hij heet ook straf aan. Dus is uh, ja. ja, heel vet. Ja, het is een vette plaat. Ja, okay. Hoe ken je de band eigenlijk? Uh, stom toevallig ontdekte, vrienden. Ja, een playlist, daar kwam ik toevallig voorbij. Oké. Okay. Dus uh, ja. heel vet. Ja. Moet, uh... meteen onthaal opgeschreven. Ja. En, uh... Aangeschaft. Ja, precies. Helemaal uh, goed. En uh, wat hebben we nu? Weer uh, een lange plaat, uh, zag ik. Ja, Dortheimsgaard. Jij yes. Ja, uit uh, Noorwegen, Oslo. Mm -hmm. En uit uh, 1994. Dus ja, dat, uh, deze plaats komt trouwens niet uit 94, dus hun laatste plaats uit 2023 Black oh. Medium Current. Okay. En dit nummer heet Dead Toma Morca. Alright. Gaan we gaan luisteren. Oh. Weer terug, met play it loud. Dit was Dimo Borghi met The Morning Palace. Kijk, je raakt al helemaal in je... Ja, ik vind het wel leuk om te doen. De... Ja, lach toch. Ja, toch. Helemaal goed, man. En uh, ja, we hebben nou een uh, verzoekje. Ja. Helemaal uit België. Ja, ik uh, heb het begrepen. Ben uh, had een verzoekje opgestuurd gekregen vanuit uh, België. En uh, Claire N. en... En uh, Diederik. Diederik, die ja. wilde een nummer horen van Emperor. Nou, en, maar wat die uh, je naar mijn geven dan? Ja, welk nummer gaat het om? Weet je niet. Jazeker. Aha. Ik ga de stem doen. The loss and curse of reverence. All right. Ik play played loud. Dit was Immortal met de Sun No Longer Rises. Uh, opgenomen in de Griekhalle in Bergen. En, uh, this, uh, Immortal heeft uh, best wel een, uh, invloed gehad op de uh, black metal. En vooral uh, op het studiowerk. Aangezien ze daar met Old Funeral uh, de eerste demo hebben opgenomen. Daarna natuurlijk Varg bij Mayhem. Dus Mayhem. En uiteindelijk Emperor, Enslaved. En nog veel meer bands. Dus uh, nee, dit was Immortal. En nou uh, ja, gewoon een vette black metal band natuurlijk. Ken die ontbreken uit uh, deze. Uh, zeker niet. Slachtoffer. Ja. ja. 93 alweer. Ja, is ja precies. Is niet uh, uh, Marcel, heb jij nog metal nieuws te vallen? Ja, zeker. Heb ik dat? Nou, ben benieuwd. Ik ook. Dit is het Play It Louds metal nieuws. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Helaas bereikt op 24 december het trieste nieuws dat Andres Hades Adasme overleden is. Dat bevestigde Lucifer's Hammer, de heavy metal band waarvan hij sinds de oprichting in 2012 zanger van was. Naar het lijkt is de Chileense frontman vermoord door een crimineel. Hades is slechts 38 jaar geworden. Er wordt de tweede keer afgelopen week, heeft Wakken Air de line-up uitgebreid... met King Diamond, Fear Factory, Static X, Florianse, Mastodon... Ivar, Saurus, The Helicopters en Boomtown Rats zijn namelijk bevestigd voor het Duitse festival. Eerder waren onder meer Guns N' Roses, Machine Head, Gojira, Saltatio, Mortis, Pepper Roach, Saxon, Apocalyptica, Wedding Temptation, Wasp en Dimmu Borgir. Hey. Wakken Open Air wordt volgend jaar gehouden van 30 juli tot en met 2 augustus. En het festival is echter al geruime tijd uitverkocht. Meer informatie vind je op www.wakken.com. Helaas is in de nacht van 26 op 27 december de poppodium oefenbunker in Landgraaf. Uh, helemaal in vlammen opgegaan. De brandweer rukte midden in de nacht uit... en schaalde al snel op vanwege de ernst van de situatie. Volgens een woordvoerder van veiligheidsregio Zuid-Limburg... was er niemand in het gebouw. De rest van de nacht bleef de brandweer blussen. Daarbij zijn veel rook- en roetdeeltjes vrijgekomen... maar volgens de veiligheidsregio is uit metingen gebleken... dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan. In de concertzaal vinden dus af en toe metalconcerten plaats. Zo staat 15 februari de Wakken met battle voorronde gepland... maar die zal ongetwijfeld elders plaatsvinden. En op 27 december... heeft gitarist Jeff Loomis op zijn Instagram... pagina een filmpje gepost... waarop uit op te maken is dat... Nevermore terug is... Ook drummer van Van Williams, van Ghost Ship Octavius, heeft het filmpje geplaatst. De Reel toont alle albumhoezen van Nevermore, plus een nieuwe, gevolgd door het bandlogo en de tekst A New Chapter Arises, het jaar 2025, en de vermelding van de bandwebsite. Wie er naast Loomis en Williams in de band zitten, die in 2011 werd opgeheven, is nog niet bekendgemaakt. De zanger World Dane overleed in 2017, en in dat jaar liet Loomis weten dat de bandleden nog on-speaking terms waren, van de line-up aanwezig. Houd houdt de website dus van Nevermore en de socials in de gaten voor meer nieuws. Maar de opvallende afwezige in die teaser was beslist James Jim Shepard... ...die Nevermore in 92 samen met Loomis en in de in 2017 overleden zanger dus uh, heeft opgericht. Williams voegde zich twee jaar later in 1994 bij de progressieve thrash metal band... ...en tot 2011 bleef het kwartet samen actief, af en toe aangevuld met een extra gitarist. Je zou dus verwachten dat Jeff Loomis en Van Williams... ...op zijn minst met Jim Shepard hebben gesproken over de geplande comeback van Nevermore. En volgens zijn echtgenote Priscilla Shepard is dat echter niet het geval. Zij heeft op haar Facebookpagina de volgende boodschap geplaatst, daar ik enkele berichten heb ontvangen van fans ...van James over een bericht dat Van Williams... ...op sociale media heeft geplaatst. Vind ik het nodig om jullie te antwoorden met een update. Er is nooit contact opgenomen met James... ...over Vans plannen met Jeff... ...om de Nevermore-naam te gebruiken. Het spijt me dat jullie denken dat James hierbij betrokken is. Wij weten niets over hun plannen... ...en het is volledig respectloos van hen... ...om de naam Nevermore te gebruiken... ...zonder James Shepard te raadplegen... ...aangezien hij een van de oprichters is van de band. We wachten op verduidelijking over dit vermeende project... ...en zullen daarvan uit verder gaan... ...ongeacht of die verduidelijkingen... Verduidelijking ...duidelijking van hen zelf komt. Verder geven we momenteel geen commentaar. En dat was hem weer even voor deze week... ...wat betreft de Metal nieuw nieuwtjes. Ga door, want we hebben niet veel tijd te verliezen. Dat is de laatste band, hè? Ja. Yeah. Eerste uur. Troll. Ja. Yeah. Die gaan we nu instarten. Ja. uur met meer Black Metal. Met Sander. En moi. You're truly. Oh, ja, hij vond niet aan, Sander. <laughs> nu wel. Tot zo. het luisteren, bedankt. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.